Black Box Revelation. Uh, jullie zijn twee keer genomineerd voor uh, Alternative. en groep. Welke is de mooiste om binnen te halen? Goh. We komen vandaag niet om in binnen te halen, eigenlijk. Nee, dat, dat, thuis de schouw staat al vol. Dus is geen niet meer. Dus, uh, maar als, als, als we een van de twee, zou ik, ik bij Alternative gaan. Mm -hmm. ja, we zijn maar met twee. We zijn niet zo'n grote groep. Dus. Er zijn grotere groepen voor de groep Award. Zie je? Wat is er gebeurd op Pukkelpop? De tent stond prachtig vol. Uh, meters buiten de tent. Uh, ook superveel volk. Heel wat muziekjournalisten wisten niet wat er aan het gebeuren was. Eigenlijk gezegd. Ja, dat was de max. Hè. Pukkelpop. We hadden eigenlijk ook niet verwacht dat het zo vol zou zitten. Maar het was tof om weer het eerste festival naar toch een tijdje in festivals te spelen van dat dan te doen en voor een bomvolle marquee te spelen en om daarna mee te kunnen met C16 op tour was ook de max Hoe was die tour? Ja, fantastisch. Vooral omdat de normale tours dat altijd dat via management loopt of via booking agencies. Maar daar is het gewoon, doordat we gespeeld hebben op ik Steve was daar, heeft ons gezien. En had zoiets van, oké, okay, ik kom volgende week mee op een tour. En dat was dan ook direct de week daarna. Samen met Dum, Denemarken en Nederland gaan spelen. En zo, dat was een toffe organische manier van spelen. Omdat je dan, ja, er was echt wel een band qua muzikaliteit en qua gezindheid. Dus ja, dat was fantastisch. man die zijn gitaren allemaal zelf maakt, iets om eruit te kijken om daarmee samen te werken? Ik laat mijn gitaren maken, maar niet door Steve, nee, door, door uh, James Trussard, een Fransman in uh, LA. Dus ze zijn ook allemaal handgemaakt, maar niet op de versie van Steve bij. Maar je moet het allemaal al iets meer rammelen. Hij heeft mijn gitaren eens gebruikt Hij zei: Oh man, that's way too nice for me. <laughs> Het mag wel wat smoothie uh, klinken bij jullie. Ja, ja. Het, is, het, is, het moet vanuit een buik komen met een bepaalde rauwheid. De spirit van de blues moet erin blijven zitten. En dat, dat is door jezelf te zijn en puur te spelen, live. En voilà, gewoon spelen om het plezier, maar wel ervoor gaan. En volgende maand is het al zover. Hè? Uh, als ik me niet vergis in de zwerver uh, jullie eerste try-out of, of toch een belangrijke try-out die in no time sold out was. Uh, hoe gaat het met de voorbereiding? We gaan ons binnenkort echt zwaar beginnen voorbereiden. Vanaf volgende week beginnen we echt volle bak te repeteren. En dan uh, goed dat hij een try-out er is. Als er uh, nog een extra oefening en dan is het voor echt. Ja, het gaat er supersnel zijn. Hè. Dat is altijd uh, februari en februarius nog. Het is nog veraf, maar ineens is dat er dan. Dus nu gaan we volle bak in gang schieten. Zeker naar uit. Hè. Heel veel succes uh, met jullie tour en uh, hier vanavond op de MIAS. Merci.